...maar toen dat ze haar probeerde te overmeesteren... ...moet er iets gebeurd zijn in verband met haar zwangerschap of Hoe in verband met... ...toch geen misval of zo? Ja, ik weet het niet, wij uh, bruinogen gaf zonder verwarden uitleg. Zeg commissaris, misschien is het beste... Hey, ...dat jij zelf zo snel mogelijk een keer gaat kijken. Dat doen we, bedankt Karin. Kom aan Guido, naar Zeebrugge. Zeebrugge? Wat hebben we daar verloren? Wij nog niks, maar... ...afhan, uh, enfin, ik leg het onderweg wel uit. Ja.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 Ja, bij sommige vrouwen ook, ja, ja. Eh, hey, hey, hey. Niet met Het zou niet de eerste keer zijn dat de vrouw uit frustratie hè, een zwangerschap voorwendt, uh, lijkt me niet onlogisch, logisch. En dat hij juist als die uitleg moet geven. Nee, hey, hey, hey, dat is toch weer geen aanloop naar het zoveelste grapje over mijn vrouwen, heb je het Ik zou niet durven. Ja, ja. <laughs> Wat is ze nu?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 Als hij eindigt, dan vraag ik u vriendelijk mijn kantoor te willen verlaten. Meneer de Poek, u beseft toch wel... Mensen met gezag en invloed hebben het ook nog erg druk, meester. Ik groet u en het was me niet aangenaam. Hé, hey, Pieter. Wat ga je nu met Freya doen? Voorlopig niks. Er valt nu toch niet mee te praten...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 Ik ga toch alles eens een kijkje nemen in het appartement van onze notaris. Ja, nou Zeg, Peter, wees voorzichtig, hè? Altijd toch? Voor een zonneslag. <laughs> in november. Hé, hey Peter, echt dat dan? Echt dat dan betekent hij die in het licht van de zon leeft. Ja. <laughs> Tot straks, ja. hè? Uh, le roi. Harry. Ik ben een vriend van Freya. Vous dites? Euh, je ziet. Je vriend van Freya. Ze zei Elle m'a Je que Je pouvais la contacter ici. Allez, montez. Le roi. Uh, bonjour. Maar ik zie je te voelen. Van een uh, polisfederaal... Raal! Uh...